3 uur. Dit is Radio 1 met Jeroen Snel. Het kost kinderen met een autistische storing soms grote moeite vriendjes of vriendinnetjes te vinden. Een speciale datingsite schiet hen te hulp. En verder besteden we ook vanmiddag weer aandacht aan enkele opmerkelijke nieuwsfeiten uit de regio. Maar nu eerst het nos Journaal met Kees Groot.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 Een Nederlander wist toen een terrorist met een explosieve stof in zijn onderbroek te overmeesteren. De brand in een huis in Groningen, waarbij gisternacht de bewoner om het leven kwam, is veroorzaakt door een oververhitte frituurpan. Dat meldt de politie. De man werd op de eerste verdieping naast de keuken gevonden waar de frituurpan stond. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar de man overleed ter plekke. Een verdieping hoger lag zijn zoontje van elf te slapen. Hij kon door de brandweer worden gered.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 Volgens een woordvoerder van de Belgische instantie... zijn vooral orthopedische en cardiologische ingrepen populair. Een deel van het centrum van Kopenhagen is een paar uur geëvacueerd geweest... vanwege een bijzondere auto. Uit de auto hingen koperen buizen en allerlei bedrading. De draden waren aangesloten op een accu... waardoor de auto eruit zag als een grote bom. Uit voorzorg zette de politie een deel van het centrum af. De eigenaar verklaarde aan de politie dat hij bezig was met een experiment...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 Voor de situatie op de weg gaan wij naar de ANWB Jolanda van der Velden. Op de A6 Amsterdam richting Lelystad staat tussen knopen Muiderberg en Almerepoort 2 kilometer. Zijn er twee rijstroken dicht. Er ligt rommel op de weg. Er is namelijk zand op de weg terechtgekomen. De brug is even open geweest in de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knopen Terbrechtseplein en de Van Brinnen Noordbrug staat nu 3 kilometer. Er staat nu ook een kapotte auto. Daarom is de rechte rijstrook dicht. Straks het vervolg van Dit is de dag. Blijf luisteren.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Jeroen Snel. In Dit is de Dag gaan we zo praten met Hans Konijn... oprichter van een datingsite voor kinderen met autisme en ADHD. En in dit half uur ook aandacht voor opmerkelijke nieuwsfeiten in de provincie. En dit keer vanuit Groningen, Noord-Holland en de regio Rijnmond. En tegen half vier wordt deze uitzending poëtisch samengevat door de dichter bij de Dag. En vandaag is dat Ton Luiten. En uw mening horen we graag via Twitter met hashtag DIDD. Of op onze website ditistedag.nu. Hans Konijn Hij richtte een half jaar geleden de site mijnkameraadje.nl op. Op deze site kunnen ouders van speciale kinderen... zoals dat er mooi tussen aanhalingstekens staat... tussen de 6 en zestien jaar op zoek naar een vriendje of vriendinnetje voor hun kind. Na het inschrijven geeft de site aan welke andere leden er in de buurt wonen. En de ouders kunnen vervolgens met elkaar mailen en eventueel een afspraak maken. Ja, meneer Konijn, goedemiddag. Dankjewel. goedemiddag. Hoe, hoe kwam je op het idee om mijnkameraadje.nl in de lucht te zetten? Nou, ik werk al heel lang met kinderen uh, met autisme, ADHD. En ik heb gemerkt dat die kinderen zo graag een vriendje willen. Ze maar zijn het ook vaak, Ja, het ook vaak gewoon niet hebben. Ik zit bij ouders thuis. Ik ben dan gezinsbegeleider, En uh, ik spreek daar met ouders over. Ik zie dat kinderen alleen zijn. Ik zie dat ouders daar verdriet over hebben. Ik zie dat kinderen daar pijn over hebben. En toen dacht ik op een gegeven moment van ja, hier moeten we echt wat mee doen. Mij werd heel vaak de vraag gesteld van Hans, jij begeleidt kinderen. Ken jij niet nog een kind die met mijn kind wil spelen? Dat had ik helaas niet. Maar wat ik wel wist is van ja, in een straal van 10 kilometer rondom Ze het... Ze moeten 60, er zitten. Die zitten er gewoon. En je en ja, moet het alleen maar vinden. Ja. ja. En als je dan het, het internet kunt gebruiken op deze manier, nou ja, goed... Uh, ja, je zegt het, het gaat om kinderen met ADHD, uh, autistische kinderen. Ja, klopt. Is het dan van belang dat een autistisch kind een autistisch kind leert kennen? Dat is niet per se nodig. Ik heb wel gemerkt dat dat voor kinderen met autisme heel fijn is. Uh, geeft herkenning. Uh, het geeft ook een, toch uiteindelijk ook een veilig gevoel, maar het is ze absoluut geen pre. Wat we nu zien op de website uh, is dat er heel veel kinderen zich aanmelden die ook gepest worden. Nou, dat zijn niet per definitie kinderen met een stoornis, dat komt ook zeker wel voor. Uh, maar het zijn ook gewoon kinderen die om hele willekeurige redenen buiten de groep vallen. Ja. Nou ja. Maar iemand die gepest wordt, die zou dan het liefst toch wel in contact komen met ook iemand die gepest wordt. Dat zou kunnen, dat ja. zou kunnen. Kijk, binnen dat autisme spectrumstoornis heb je ook heel veel gradaties. He, dus uh, je kunt denken aan, aan, aan de autist die, die al wiegend in zijn stoel zit. Nou, maar daar zit nog wel wat tussen. He, uh, sommige kinderen met autisme zijn sociaal zelfs vrij goedvaardig. En uh, die kunnen heel veel. Dus, dus hoe, hoe werkt de website, mijnkameraadje.nl? Hoe schrijf ik me in? Heel simpel. Dat is uh, de ouder dat klinkt die... klinkt ook simpel. Uh, ja. De ouder die, die meldt het kind aan, dat is wel van belang. Wij richten eigenlijk de communicatie ook op ouders. Wij dus de willen kinderen ook dat... zelf die gaan niet inloggen en dat soort dingen meer? Nee, nou ja, dat kan onder toezicht. Ik weet uit, uit de praktijk dat dat gewoon op die manier wel gebeurt. Want kinderen zijn ook nieuwsgierig, die willen ook graag weten... Ja, wie zit er eigenlijk op de site. Maar uit veiligheidsoverwegingen richten wij ons in instantie op ouders. Die schrijven het kind in. En dan krijg je een eigen profielpagina. En op die profielpagina kun je uh, zoekfuncties uh, of, uh, gaan zoeken naar... Vriendjes, voor je kind. Uh, en, en, een 10, 10, 15. Invoeren en, en een foto natuurlijk van jezelf. foto, precies. Een, een stukje vrije tekst. Oké. Okay. Uh, ja. Pieter van Ors, ja. klinkt dat als een gat in de markt voor jou? Als kunstresistent. Nou, daar ben ik inderdaad nou, nou, ben nou benieuwd naar. <laughs> uh, vooral ook, want je zou natuurlijk... uit een soort van sociologisch oogpunt kunnen afvragen... Yeah. zijn kinderen die gepest worden... Hè, um, als die nou... Een ander jongetje vinden die ook gepest wordt, ja. vinden ze elkaar wel leuk. Kijk, die jongetje wordt niet voor niks verpest. Dus die ligt niet goed in de groep. Dat zijn net zelf, wel. Iemand ja. die buiten de groep valt. Dat is eigenlijk beter gezegd, gepest. Iemand die buiten de groep valt. Ja. Soms zijn er natuurlijk toch wel zo van reden voor te vinden die ook weer blijken als ze iemand vinden via een, een site in dit geval, of via een andere kanaal dan die groep, hè? De, ja. de klas, de school ja. en zo. Ja. Ja. En gaat het dan opeens. Zal het dan wel lukken? Ik, ik weet ja. op zich het antwoord niet, hoor, maar dat lijkt ja. me fascinerend. Uh, ja. ja. Ja. Ja. Ja, ik, ik weet dat pesten heel vaak gewoon vanuit willekeur gebeurt. Het is ook een groepsproces. Hè. Het gaat niet alleen om de pestkop en de gepeste. Het is vaak een, de hele klas die erbij ja. betrokken is. Je hebt adjudanten, helpers en je hebt toekijkers. En je hebt kinderen die helemaal niks doorhebben. Uh, het, het is dus een heel willekeurig proces. Eigenlijk een stukje hiërarchiebepaling. En uh, jij staat net misschien wel op de verkeerde plek, ja. op de verkeerde tijd... En dan ben jij degene die gepest wordt. En als je dan in een andere groep belandt. Dat kan zou dan ja, anders gaan. Ja, je ziet het bijvoorbeeld ook heel vaak. Kinderen gaan van. Uh, uh, ik, ik las laatst een artikel over. Iemand die uh, zowel op de lagere school. als op de middelbare school gepest was. Ging studeren. en toen merkte ze in één keer. Anders. dat er heel normaal tegen ja. haar gedaan werd. Ze dacht altijd dat het aan haar lag. Ja. En zo'n website nu... kan helpen om dat al veel eerder bij een kind uh, teweeg te brengen. Nou, dat er ja. toch een eerlijke ja. vriendschap is. Ja. Ja. En daar kan zo'n persoon ja. die gepest wordt uh, ja. Ja, heel veel uithalen natuurlijk. Want laten we wel wijzen, hoe je er ook uitziet. Wat je ook doet, pesten is nooit legitiem. De website, hoe, hoe ja. lang is die al in de lucht? Half jaar, een half jaar. En hoeveel ja. mensen hebben zo'n profiel aangemaakt? Inmiddels uh, 941. Dus, uh, en misschien dat is nu alweer 942. Gegaan. En, dus, dus en, dat en is... hoeveel dates zijn daaruit voortgekomen? Nou, ietsje met een natte vinger, maar ik schat erin tussen de 200 250. en 250. waarom is dat een natte vinger? Kan je dat niet gewoon als, uh, als beheerder van de site ja. zien welke... Ja. Ja, was het maar zo. Ik ben wel gaan, uh, gaan rondmailen en gaan bellen. En eigenlijk had ik binnen no time 15 tot 20 ouders. Die alle zeiden van Hans, wij hebben een kindje, een vriendje voor ons kind gevonden via mijn kameraadje. En dat, dat was maar eigenlijk een vrij kleine actie die ik uh, teweeg Dus ik denk dat dat veel groter is. En dat was begin juni. Nou, we zitten nu begin augustus. Ik kan ook... Uh, de conversaties uh, inkijken in de backoffice. Dat is ook uit veiligheidsoverweging. Dus je kan zien of er heen. inderdaad dus iets ik zie afgesproken wordt. Er zijn zo enorm veel conversaties. En denk je dan, dan niet van dit mee. gaat wel heel snel, ik moet ingrijpen? Nee, nee. nee, nee. nee, nee, nee. nee. nee. nee. Je zegt uh, al een paar keer van vanwege veiligheid... Uh, ja. zijn het de ouders die ja. zeg maar de contacten leggen. Ja. Wat zou er mis kunnen gaan als zij dat niet zo zouden doen? Nou, dat er uh, uh, bijvoorbeeld dat een kind in contact komt met iemand waarvan jij als ouder dat niet wil. Een pedofiel bijvoorbeeld. Uh, nou, dat zou kunnen, maar het hoeft niet per se een pedofiel te zijn. Dat kan ook uh, misschien wel een kind zijn die, ja. die gewoon totaal niet past bij jouw Want kind. Want een kind die, ja. zoekt een kind in principe. Ja. ja. ja. Maar daarom zetten we de ouder ook ertussen. Ja, en de ouder kan dan wel monitoren van... dit ja. kind is wel geschikt en dit niet ja. voor mijn zoon of dochter. Ja, ja. ja, zeg je. ja. ja dat zeg ik duidelijk. Uh, wij doen uh, daarnaast ook een behoorlijke uh, check voordat het profiel online komt. Dus wij checken het profiel handmatig. Wordt het profiel tussentijds gewijzigd... dan is het weer niet zichtbaar. Dan moeten wij dat eerst weer gaan goedkeuren. Dus en dan komt het weer... Dat, dat, is, dat klinkt meer als een dagtaak met uh, 900 nou, zoveel profielen. Ja, nou, gelukkig gaan ze niet allemaal een profiel wijzigen... bij het eerste de beste. Maar uh, nee, dat is, dat, het, is, het is vrij veel werk. En dat ja, is absoluut. voor jou een fulltime baan? Of heb je gewoon werk hiernaast? Nou, ik ben Omerland gezinsbegeleider. Je, ja. Ja, maar uh, dit is nu op dit moment wel... Nou, ik denk 30, 35 uur. Dat maar denk dat denk. wordt te groot voor je dan? Ja, ik ben ook al aan het delegeren. Er is iemand die social media doet. Er is iemand die een deel van de back-office bijhoudt. En er zijn, en daar ben ik heel trots op, al 13 ouders actief in het hele land die mijn kameraadje uitdragen. Die zeggen: van Wij vinden dit zo'n goed idee. Wij hebben ook een kind die een profiel mm -hmm. heeft. En wij gaan het ook nog eens extra uitdragen in onze omgeving. En dat doen ze vrijwillig. Dat doen ze vrijwillig. Ja. Vind je ja. wel eens een kind te Niet speciaal genoeg. <laughs> ja. uh, nee. Iedereen nee. Is als welkom. een kind ja. een vriendje zoekt Via dan willen website. we er gewoon voor dat kind zijn maar en, je zegt uh, ja. die ouders die zijn enthousiast die gaan zelfs het land in om het te promoten ja. maar weten zij wel heel goed wat hun kind wil want juist autistische kinderen willen misschien wel helemaal geen vriend of vriendinnetje hebben ja. Nou ja, dat is een goede vraag dat is ook de opdracht voor ouders om heel goed na te gaan van wat voor vriendschap wil mijn kind ik ben ervan overtuigd dat we allemaal hele sociale wezens zijn... ook kinderen met autisme hebben behoefte aan contact... maar wel soms op bepaalde voorwaarden. Uh, misschien wil het niet iedere week spelen... maar is één keer in de maand voldoende? Nou ja... Daar zit ook nog wel een stukje begeleiding bij... dat ik dan geef via de website, via de webinarpagina. Dat is nu op dit moment nog niet actueel, maar dat wil ik wel gaan doen. Om samen met ouders te gaan kijken van... ja hoe kun je daar nou uh, een goede afstemming in vinden... van wat jouw kind wil, op welke gronden. Ja. Verder is er een uh, leeftijdsbeperking. Want op ja. een gegeven moment ja, ben je geen kind meer en dan... Klopt. Moet je het zelf maar uitzoeken. Nou, dat, ja, dat klinkt wel zo. We krijgen maar het is niet zo. Uh, we krijgen heel veel uh, vragen ook binnen van ouders... die kinderen hebben ouder dan 16 jaar. Van, goh, kan ons kind ook niet op de website. Ja, we hebben die leeftijdsgrens gewoon gesteld, Omdat kinderen die wat ouder zijn... die willen steeds meer ook eigen regie voeren. En dat is logisch. Maar wij willen die ouderen er nog steeds tussen hebben. Ja, want wil je die ouderen ook niet nog wat tips meegeven... om die vriendschap zeg maar, op langere termijn uh, ja, in ja. leven te houden? Ja. Die tips staan op de website. Uh, en daar wil ik ook die webinars voor gaan gebruiken. Die, waar, waar ouders op in kunnen loggen. En dat we dus ook gaan kijken van hoe kun je dat nou doen. En als ouders alleenstaand zijn en toch een kind hebben. En uh, druk zijn met de datingsite. Komen ze zelf nog wel eens in contact met uh, een andere alleenstaande ouder? Nou, dat zou zomaar kunnen. Nee, kijk, het je lacht erbij alsof ja, het al is gebeurd. Maar... Uh, nee, maar uh, <laughs> nou, in, het mesnijdt inderdaad aan meerdere kanten. Want ook ouders die elkaar ontmoeten. Bijvoorbeeld uh, de allerbijna eerste afspraak die via mijn kameraatje plaatsvond, waren twee ouders. Allebei met een dochter met autisme. En dat komt wat minder vaak voor dan een zoon met autisme. En die gaven heel duidelijk aan van... Ja, ik heb voor het eerst ook een moeder gesproken... die een dochter met autisme heeft in dezelfde leeftijdscategorie. Dat was voor ons heel herkenbaar. Dus dat, ja, uh, dat mes snijdt ook aan die kant. Oké. Okay. Ja. Hans Konijn, uh, ja. zeer bedankt. We gaan weer naar live muziek, zoals beloofd. De Boxer Rebellion. You're just alone at the moment? Yeah, I'm just alone. I mean... Um... <laughs> They left the building already? The <laughs> no, others? no, they're still here somewhere. Somewhere in Ja, building. Yeah, I'm the only one working. Okay, uh, I'm very curious about the next song. What is it uh, called? It's called Always. It's a yeah, very stripped-down version of the song, so obviously. Een uitgeklede versie <laughs> door de Lietzanger van The Boxer Rebellion met Always. We never worried too much when we both were young. You cover up your heartache, cover up alone. The more I saw indifference and knew you lost your nerve, the more your best intentions were just left unheard. Let it out. Very nice. The Boxer Rebellion meant always thank you for uh, performing here and during your very short visit to the yeah. Netherlands. Thanks for having us. But uh, you will be back next month. Yes. For the Paradiso. Paradiso Amsterdam. Yes. And also Breda and Nijmegen. Yes, of course. Yeah. In September. Great. Thank you so much. Great.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 Ja, het is kabinetsbeleid om toch die sociale werkplaatsen wat kleiner te laten worden in Nederland. Nu werken nog 100.000 mensen in Nederland via sociale werkplaatsen. Het kabinet wil dat terugdringen naar 30.000. Maar wat wil nou het geval in met name Oost Groningen? is die sociale werkplaats een van de grootste werkgevers? Zo niet de grootste. In een aantal plaatsen werken bijna, bijvoorbeeld bijna 2000 mensen... via die sociale werkplaats. Is daarmee veruit de grootste werkgever. En politici in Oost-Groningen lobbyen al lange tijd... voor een uitzonderingspositie hmm. voor hun regio. Want ze zeggen, ja, het kabinet, maar de staatssecretaris... kan dan wel uh, die sociale werkplaatsen uh, kleiner willen maken. Maar voor ons is dat echt een groot probleem. Omdat zoveel mensen daar dus werken in Oost-Groningen in die uh, werkvoorzieningsstap. En dat is echt de enige plek waar ze kunnen werken. Ze kunnen niet uh, met de auto uh, iets verder rijden, uh, toch weer een andere baan vinden, uh, al dan niet in een sociale werkplaats? Nou ja, het is een beetje historisch uh, uh, uh, uh, uh, zo gegroeid door de jaren heen. In de jaren 70 en 80 was er nog een lagere indicatie. Mensen kwamen makkelijker aan de slag in zo'n sociale werkplaats, ook omdat er weinig werkgelegenheid was in Oost-Groningen. Dat is nog steeds een groot probleem. En die mensen die, die, die die rijden ook niet makkelijk nee. uh, zomaar naar een andere plek... omdat ze ook veelal toch laag opgeleid zijn. Moeten ze bijvoorbeeld tegen een laag uh, tarief ergens anders gaan werken... ben je al veel geld kwijt, ook voor de benzine en dergelijke. Ja, ja. Uh, ja het zijn toch problemen. Niet alleen trouwens in Oost-Groningen, want die politici... We trekken gezamenlijk op, ook met uh, regio Zuid-Limburg en zelfs vlaanderen Eigenlijk een beetje de krimpgebieden. Hè, de gebieden waar hoogopgeleide mensen wegtrekken. Waar mensen met een lage opleiding achterblijven. En uh, ja, dit is daar dus een voorbeeld van. Nog even uh, tot uh, slot uh, voor jou uh, iets luchtigers. Het gaat Goed, met FC Groningen. Ja, ze staan nummer één zelfs. Eén ja. Ja, wedstrijd ja. nog maar, maar toch. <laughs> ja, nee, maar het is heel hoopvol. Ja. Uh, denk je dat uh, daarmee ook uh, het begrotingstekort een beetje gaat uh, verdampen... van uh, maar liefst 1 miljoen euro? Nou inderdaad, het ging financieel even wat minder... omdat er ook minder seizoenkaarten zijn verkocht tot nu toe. 2000 minder zelfs, maar wat wil het geval? Inderdaad, de eerste wedstrijd tegen NEC afgelopen weekend natuurlijk gewonnen. En de uh, vibe om dat woord maar even te gebruiken in de stad Groningen... in de omgeving, is opeens een stuk... Positieve. Ja, hoe ja. opportunistisch kan het voetbal zijn? Gisteren was het erg druk bij de balie van FC Groningen, vandaag opnieuw. Ik hoorde dat er al een, aantal, uh, een paar honderd uh, extra seizoenkaarten inmiddels zijn verkocht. Terwijl het toch uh, op een 2000 minder lag tot nu toe, omdat het voetbal vorig jaar ook in Groningen niet om aan te zien was. Het zag er niet uit, weliswaar zevende geworden. Maar het was echt met zaggerijnige gevoelens weer uh, terug naar huis. We gunnen ja, af... ze van harte. Ja, precies. Afgelopen zondag was het al goed. Dus uh, <laughs> wie weet uh, Dank je. gaan de tribunes vol. Remy van Manneges van RTV Noord uit Groningen. We gaan naar Noord-Holland. RTV Noord-Holland, uh, Aard van Eldik. Ja, Tries Nieuws uh, deze dagen vanuit jouw provincie. Ja, heel, heel droevig nieuws. Uh... En het gebeurt ook landelijk. Heel veel Polen uh, verdrinken. En in Noord-Holland zijn dat er uh, de afgelopen dagen. maar liefst drie geweest. Overwegend uh, jonge mensen. Vrijdagavond verdronk een 22-jarige Pool. bij het Haarlemmermeerse bos. Een dag daarvoor een 19-jarige uh, Poolse man. in Overveen bij het Wet. En uh, afgelopen zondag nog. in, uh, in de Noordzee. bij Callandsoog. een 23-jarige man. die was uh, met wat vrienden. een balletje aan het overgooien. Uh, Berlandde in een mui. Is toen een kopje onder gegaan. Een mui? En, ja, een mui. Dat is zo'n stroming vlak voor, vlak voor de kust. Je ziet het niet totdat je erin terechtkomt... en dan, ja, dan te wordt je onder water getrokken. Tenzij je heel goed kan zwemmen. Maar, maar dat kunnen juist Polen blijkbaar niet? Nee. Um, in Polen is niet echt een zwemcultuur. We hebben gesproken met uh, de hoofdredacteur van een uh, Poolse krant. Die wordt in Nederland uitgegeven, Popolsku. En die zei: ja, alleen in het noorden van Polen is wat open water. De ja. mensen daar die kunnen wel zwemmen, maar uh, verder uh, alleen maar riviertjes. En die mensen zijn geen open water gewend. Veel mensen hebben geen zwemdiploma en kennen de gevaren van het open water uh, dus niet. Maar ze gaan we natuurlijk wel het water in, zeker met het warme weer van de afgelopen periode. Ja, en dat leidt er dan toe dat. Polen in de problemen komen. Drie mensen dus in Noord-Holland al overleden. Uh, worden er nog maatregelen genomen om dit te voorkomen in de toekomst? Ja, de, uh, de reddingsmaatschappij uh, die gaat nu ook folders maken in het Pools, en die uitdelen op de stranden... om uh, de Polen daar toch te waarschuwen voor het uh, gevaar van het open water. In die uh, Poolse krant komt nu een, uh, een pagina, grote uh, verhaal... Uh, om nog eens te wijzen op de, water, de gevaren van het uh, open water. En het is wel nodig ook. In Noord-Holland zijn veel Polen. Zo'n 10.000 die werken in de bollensector, mm. paprika's plukken... schoonmakers en in de bouw. En... Uh, ja, het gevaar van het, van het water, dat, dat moet hen wel verteld worden. Ja, want kan het kan snel misgaan. Absoluut. Aard van Eldik van RTV Noord-Holland, dank. Tot slot, RTV Rijmond, Ruud de Boer. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ja, ook, uh, ja bij Rijmond ook uh, trouwens uh, ingaand op de, de Polen-kwestie. Want ook hier in de regio uh, Zuid-Holland-Zuid uh, zijn veel Polen. En we hebben straks in de uitzending ook een uh, Pol, een regiogenoot die al jaren in Polen woont. Zijn vrouw, een Poolse, kan inderdaad ook niet zwemmen. Mm. Dus we gaan het onderwerp ook in ieder geval behapstukken. Uh, um, ja, we gaan het vooral hebben over, uh, over het uh, verdwijnen van de deelgemeente in Rotterdam. Ja. He, want uh, Amsterdam die kent dan stadsdelen en Rotterdam uh, heeft deelgemeenten... maar die verdwijnen volgend jaar. Uh, en in plaats daarvan komen er zogeheten gebiedsdelen met een eigen burgerbestuur. En er moet dus gezocht worden naar nieuwe bestuurders. Maar wat nu blijkt, er zijn nu zo'n twintig externe duurbetaalde adviseurs van aangetrokken. Uh, terwijl het in de gemeente rotterdam wemelt van communicatieadviseurs is. Dus, waarom worden die dan niet ingezet? En die deelgemeentes werden nou juist afgeschaft omdat ja. het te veel geld kostte, Precies, toch? ja. ja. Hey, en het moest allemaal transparanter worden. En uh, nou, meer burgerparticipatie, dat is wat ze willen bereiken. Hè. Voor die gebiedsdelen zou moeten... Gelder, Klinkt minstens, leuk. Ja, minstens 50 van de geworven bestuurders moet apolitiek zijn. Ja, ik klink een beetje cynisch. Maar ik moet het allemaal nog maar eens zien gebeuren of dit allemaal... Uh, gaat of, werken. Of, of dit allemaal gaat werken. Want ja. dat zijn wel liefhebbers, maar geen mensen met know-how zou je kunnen zeggen. Nee, en dan wordt er volgens mij heel veel vergaderd... maar worden er weinig hamers geslagen. Dus ik, ik weet niet of dat... Uh, maar goed, dat is mijn persoonlijke mening erover. Maar feit is in ieder geval wel dat er 20 externe toch wel redelijk goed betaalde adviseurs worden voor aangetrokken. En dat in deze tijden van crisis. Goed, dankjewel. je de Boer van RTV Rijnmond. Het is uh, twee voor half vier, tijd voor onze dichter Bij de Dag. Vandaag is dat Ton Luijten. Ton, goedemiddag. Goedemiddag, Jeroen. Goed je eruit komen? Ja, hier komt het. Een zelfverzonnen rolmodel vergezelt mij... s'nachts in mijn dromen, bij dag op de fiets... als een wezen en draadloos internet... en zingt in mij een lied... Soms van belofte, soms van een koude stilte en ik luister ernaar als ik alleen ben. Het vertelt mij over dreiging die ik niet vermoed en die ook niet zichtbaar is. Over vriendschappen die ik zocht en ook weer achterliet. Maar anderhalf uur is van te korte duur en het model verdwijnt in radiostilte. Kom nog eens terug met je verhaal en breng mij het nieuws van dichtbij... En ik zal je schilderen met woorden, desnoods met verf in een schilderij. En waar dat blijft, kan mij gestolen worden. Momentopnamen zijn te broos en te diffuus om ze voor goed en voor altijd te bewaren. Dat is mooi, Ton je Dankjewel. Het gedicht is uh, zometeen na te lezen op onze website. Dit is de dagpunt nu. En dan kunt u ook onze gesprekken terugkijken en reacties of ideeën kwijt. We bedanken onze gasten van vanmiddag. Hans Konijn, Kroos P, Pieter van Ors, Kim Veenstra. En aan het begin van deze uitzending sprak ik ook nog... met de nationaal coördinator Terrorismebestrijding, Dick Scholf. Straks hier op Radio 1, Villa VPRO. Ger Jochems, Ger, wat gaan jullie doen? Hallo, uh, wij hebben te gast Marjolein Helder, milieutechnoloog. En dat in het kader van onze themaweek over duurzaamheid. En zij heeft een methode gevonden om elektra te winnen... uit aarde waarin planten groeien. Nou, wie weet is dat de oplossing voor het energieprobleem... dat er natuurlijk keihard aankomt. Marjolein Helder, zometeen in de Villa.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 Hulpverleners hebben nog geprobeerd de bewoner te reanimeren, maar hij overleed ter plekke. En in een ziekenhuis in Los Angeles is componist en toetsenist George Duke overleden. Duke werkte uh, met grote artiesten zoals Frank Zappa, Miles Davis en George Clinton. Zijn eigen muziek werd ook vaak gebruikt als sample door andere artiesten. George Duke was 67 jaar. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Voor de situatie op de weg gaan we naar Jolande van der Velden van de ANWB. Het verkeer loopt dat vast op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen knooppunt Diemen en Knopend Muidenberg 3 kilometer. Dat heeft weer te maken met de file op de A6 Amsterdam richting Lelystad. Tussen Knopend Muidenberg en Almerepoort 2 kilometer... zijn er twee rijstroken dicht ligt zand op de weg. Een kapotte vrachtwagen op de N15 maasvlakte richting Rotterdam. Bij Spijken is 2 kilometer, de rechte reishok is dicht. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Tessel de Blok en Gerrit Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Ons economiepanel Klinkende Munt buigt zich over het actuele economische nieuws... en over het sombere toekomstperspectief van socioloog en serlid Paul Schnabel... vanochtend in de Volkskrant. Inkomen wordt structureel minder, terwijl alles moeilijker en duurder wordt. Ga er maar aan staan. Dat doet ons panel dus, na vier uur. Nee thema in de villa deze week is duurzaamheid. Hele regenwouden zijn opgeofferd aan rapporten over dit onderwerp. Er wordt dus genoeg over gepraat en gedacht. Maar wat wordt er daadwerkelijk gedaan? Vandaag praten we daarover met milieutechnoloog Marjolein Helder. En uw reacties zijn als altijd welkom via de site villavpro.nl. Dit is tot half vijf Villa VPRO. De vicevoorzitter van het Internationaal Olympisch Comité is de Duitser Thomas Bach. En hij is favoriet om IOC-voorzitter Jacques Rogge in september op te volgen. Maar nu hebben we ineens dat Duitse dopingschandaal. Guus van Holland, oud-chef sport van NsA Handelsblad. Gaat hij daar last van krijgen, denk je? Daar gaat hij heel veel last mee krijgen. Want hij is uh, als, sowieso als voorzitter van het uh, Duitse Olympische Comité... Is hij verantwoordelijk voor alles wat er op uh, sportgebied in Duitsland gebeurt? En dus ook in dit geval de excessen die uh, de laatste 40, 50 jaar hebben plaatsgevonden. En hij heeft ook nog eens een keer doping in zijn portefeuille. Ja, dat heeft u goed uh, ontdekt. Dat is, uh, en hij is ook nog uh, voorzitter van het uh, beroepscomité van het Internationale Dopinggerechtshof. Dat ook weer gelieerd is natuurlijk aan het uh, IOC. Dus ik denk dat uh, hij uh, met heel lastige vragen opge opgezadeld krijgt. Uh, nog los van uh, met wie hij moet afreiken als hij dus uh, opvolger van uh, de IOC-voorzitter Rogge wil worden. Mm -hmm. En bijvoorbeeld zijn standpunt tot nu toe althans, ik weet niet of dat vandaag de dag nog zo is, was altijd dat hij uh, in tegenstelling tot een aantal, in een aantal andere landen vond dat er in Duitsland in elk geval geen antidopingwet moest komen. Dat de bonden dat zelf allemaal wel konden regelen. Ja, nou dat is zijn politiek standpunt. En ik, ik kan me dat bij iets bij voorstellen dat hij altijd heeft gedacht. Maar ja, wij zijn geen kleine kinderen, we kunnen het allemaal zelf. Mm -hmm. We hebben het goed in de hand. En uh, ja, uh, of dat nou zijn een terechte visie of niet, maar hij uh, komt, moet dat nu verantwoorden. Ja, uh, nu stond er in een artikel in de Suddoordse Zeitung... Uh, daar werden een aantal uh, ex-atleten opgevoerd. En een daarvan, Heidi Schuler. Heidi Schuler, ik heb het goed, die zegt... Thomas eh, Bach die moet veel meer geweten hebben uh, wat er allemaal toe, uh, toegegaan is. Ja, uh, ja, ja, ja, uh, uh, ja, ja. Veel meer dan, dan die toegeeft. Is dat waar je op doelde net? Ja, uh, nou ik neem aan, Kijk, als je verantwoordelijk bent, dan word je geacht van alles op de hoogte. te zijn met iedereen erover te praten. Je bedoelt, er zullen altijd wel dingen stiekem gebeuren. Maar als er nu, zoals nu naar buiten komt, dat er toch van overheidswegen zelfs uh, druk is uitgeoefend... om toch uh, doping uh, toe te laten. Uh, niet te stimuleren, maar in ieder geval toe te laten. Dat heeft meneer Scheuble ooit eens een keer gezegd. En uh, nou ja, dan, dan denk ik, dat heeft hij toch ergens gelezen. Er zijn boeken over geschreven, er zijn rapporten over, er zijn... In Duitse kranten die over het algemeen, u noemt dus de uw Duitse toch zeer goed geïnformeerd zijn. Nee, hij kan zijn kop niet meer in het zand steken. Nee, en dat doet hij ook niet, want hij is wel, uh, misschien wel... Uh, ja, om te redden wat er nog te redden valt, hij, loopt hij nu ineens voorop hè, voor de troepen. Er is een commissie ingesteld onder leiding van een rechter met veel aanzien... en we gaan het tot op het bot uitzoeken. Dan denk je, nou, die man die, die voelt zich volkomen zeker van zijn zaak. Uh, dat laatste, dat weet ik niet, maar hij moet wel. Hij, hij, kan mm. moeilijk zeggen van het, hij kan het moeilijk negeren. Hij moet nu wel voorop lopen. Want zijn ambitie is om uh, de hoogste baas van de sport in de wereld te worden. En dan kan hij moeilijk zeggen, ja, het is een was en Het is allemaal verleden tijd. Oh, nee. Hij moet zich nu verdedigen... en hij moet een onafhankelijke commissie eh, proberen in te stellen... voor zover dat kan. Vlucht naar voren, eigenlijk. Vlucht naar voren, ja. ja, ja. Precies. En, en, en nu is hij dus inderdaad tegen een uh, antidopingwet. Want die bonden die kunnen het zogenaamd allemaal zelf. Maar een paar uur geleden gaf de Duitse Atletiekbond een persconferentie... en het enige wat daar eigenlijk uitkwam is dat zij juist een antidopingwet willen. Staat hij dan ja. niet een beetje voor aap? Uh, nou ja, dat is met sterk uitgedrukt, maar ik denk dat als dit allemaal gebeurt op grote schaal en dus misschien ook wel structureel, ja, dan hebben ze geen keuze. Want uh, dit, uh, als de atletiek het doet en het zwemmen het doet en het voetballen het doet, ja, en het wordt toch niet uh, uitgezocht, hoewel het. Rijke rapport over zijn, dan denk ik, ja, dan moet de overheid het maar doen. En daar kan ik me best bij voorstellen, zijn: niemand, vertrouwt elkaar meer in deze kwestie. Ja. Hij is zelf, was hij schermer, hè, toch? Ja, ja. en Olympisch heeft kampioen. meegedaan Olympisch kampioen in 76, In een tijd dat er volgens dit rapport althans volop gebruikt werd door de West-Duitse sporters. Zou dat ook nog eens zo kunnen zijn dat de schermer Bach zelf gebruikt heeft? Dat kan natuurlijk maar zo. Kijk, er wordt, je hebt het over de Kolbe-injecties. Dat is een jongen, een roeier, en die heeft heel veel van die injecties gehad. En die zijn er juist in Montreal veel gegeven te zijn... op het moment dat meneer Bach daar met zijn team Olympisch kampioen werd. Ja, ja het is niet uit te sluiten, we moeten hem niet verdenken. Maar och, de motor op mijn hoofd hebben heel veel mensen ja. in deze positie. Nu hebben we in dit soort situaties... is er altijd sprake van een aantal wetmatigheden. Eén daarvan is, als je zoals hij nu in het nieuws komt met deze kwestie... Uh, dan uh, als er dingen in het verleden zijn gepasseerd... die worden opgerakeld en herkoud. Nu uh, heb ik het verhaal gelezen dat hij nogal uh, iets te close betrekkingen met Adidas... dus het, dat sportmerk had, en dat Hugo Dasler, de topman daarvan... Bach een keer voorstelde aan de toenmalige voorzitter Samaranch met de woorden, dit is Thomas, a future IOC president... Uh, daar lopen een paar zaken door elkaar heen. Hij is hij heeft voor Adidas gewerkt, maar uh, uh, hij is in opspraak gekomen door zijn, zijn relatie met Siemens. Kijk, hij is berater geweest voor Adidas. En dat was ook niet hoe Adidas, maar je hebt Adidas er en uh, zo zie je maar weer dat er allemaal links en rechts voor, uh, voor een. Uh, Nadat nou, de vingerwerk wordt gedaan. Maar nee. dat zou maar zo kunnen, en waarom ook niet? Ik bedoel, uh, mij kunnen ze op een gegeven moment ook voordragen aan de voorzitter, zo van, nou kijk, dit is een man die heeft veel invloed, en die heeft veel kennis van zaken. Let op deze man, waarom zou je... Dus dat verbaast me helemaal niks, dat, zo gebeurt dat nou helemaal. Nee, maar gaat hij daar ook last van krijgen? Gaat dat ook een rol spelen? Of dat nou terecht, dat is natuurlijk de tragiek weer met dit soort situaties, ja. of dat nou terecht is of, of niet, en waar is of niet? Nou, dat gaat in. Ja, alles wat er in het verleden is gebeurd, wordt opgerakeld. Dat is, uh, dat is een teken van deze tijd sowieso. En uh, ja, uh, het is ook terecht dat ze dus zijn gangen nagaan. En dat zouden ze ook wel gedaan hebben. als dit ja. niet er buiten was gekomen. En hij moet zich verantwoorden. En hij is jurist uh, van beroep. Dus ik neem aan dat hij goed beslagen ten ijs komt. Maar of hij het daarmee gaat redden. dat is een, uh, nou, voor mij wel duidelijk dat het een heel groot probleem voor hem wordt. Ja. Oké, okay, Guus van Holland, oud chefsport en NRC Handelsblad. We het over de positie van Thomas Bach, vicevoorzitter van het IOC. Hartelijk dank. Oké, okay, tot je dienst, Dag. Tijd dan nu voor een reeks nieuwe verhalen van één minuut. De komende twee weken is de locatie Het Bejaardenhuis. Pst. Eén minuut. Het Bejaardenhuis. Kijk, een standaard douchebeurt of wassen. Daar staan tijden voor. 10 minuten wassen, 7 minuten steunkousen uittrekken. uitrekken. De computer rekent zelf. Die telt dat op en die gaat rood knippen als we te veel zorg geven of te weinig. 10 minuten hulp bij het eten van de broodmaaltijd. Exclusief drinken. Op zich geeft dat duidelijkheid. Daar staat 10 minuten voor, daar staat 5 minuten voor. Je moet alles op tijd op schema. Maar ik wil helemaal gek van die andere ja, het, het, het loopt wel eens niet zo slopen, moet? Lebby, lebby, lebby. Lebby. Jan. Ja. <coughs> Beetje onrustig, man. Misschien het beter Vijf minuten medicijnen aanreiken. Maar ik heb wel eens nachtjes gehad dat ik er niet van kon slapen. Dan dacht ik s'nachts, jongens. Stop er maar mee. Tien minuten, vijf minuten, dertig minuten begeleiden van verzekerden bij de uitvoer. Dat was één minuut gemaakt door Prosper de Roos. Duurzaamheid is deze week het thema bij de villa. Vandaag praten we met milieutechnoloog Marjolein Helder. Met haar bedrijf Plant i e ontwikkelde ze een methode om elektriciteit te halen uit de grond waarin planten groeien. Mevrouw Helder, welkom. Dankjewel. je uh, uit de voedingsbodem van planten, dat is net science fiction. Uh, hoe werkt het precies? Um. Nou, je, je moet je voorstellen een plant die fotosynthetiseert. Dus die maakt, maakt gebruik van zonlicht, van de energie van zonlicht... om zelf organisch materiaal te maken. Voedsel voor zichzelf, suikers en Ja, suikers, ja. En zo. suikers ja. zuren. Een deel daarvan gebruikt hij voor zijn eigen groei. Daar groeit hij van. Uh, maar hij maakt meer suikers en zuren aan... dan hij zelf kan gebruiken voor zijn groei. En wat hij overhoudt, scheidt hij uit via zijn wortels in de bodem. En in de bodem leven bacteriën en die breken die suikers en zuren af. Dat is hun voedingsbodem, als het ware. Dus zij groeien daar weer op. Ja. En bij de afbraak van die, van die suikers maken de bacteriën elektronen vrij. En nu zijn er bacteriën die in staat zijn om die elektronen... Um, buiten hun cel af te geven aan een vast oppervlak. Dus wat wij doen, is we laten ons plant niet in aarde groeien... maar we laten hem in een koolstofbed groeien. En koolstof ja. is een geleidend materiaal. Dus dat is eigenlijk onze elektrode. En de, de bacteriën geven volgens die elektronen die ze vrijmaken... Dus hun afvalproduct geven ze af aan die, aan die koolstofkorrels, dus aan de elektrode. En als je daar een tweede elektrode aan koppelt, dan heb je als het ware een batterij. Hm. Dus dan kun je elektriciteit maken. En dat stroompje, is dat zichtbaar te maken? Of is het zo miniem dat het geen uitslag geeft in, op een metertje bijvoorbeeld? Jawel, je, je kunt dat heel goed, me, heel goed meten. En hm. wat is het sterk? Iedere um, batterij, als je het zo wil noemen, dus iedere plantenbatterij maakt ergens tussen een halve en een hele volt. En, en dus dat kun je, da kun je zeker zien. Vergelijk dat dus met... Is dat veel? Nou, een, een normale uh, AA-batterij, dus een penlight-batterij... Dus komt 1,5 volt uit. Maar ja, ja. Dus, nou, dat is iets minder, het minder. Maar en, nou ja, en het gaat niet alleen om het voltage, maar ook mm. om de stroomsterkte. En dus die is dus een stuk lager dan bij een batterij. Dus een plantenbatterij wordt een stuk groter dan een batterijtje wat je... Ja. Nee, dus zeg geeft de ene plant meer elektra dan de ander. Bijvoorbeeld een, een, een robuuste ruige cactus, dat die, he, die knalt er wel drie volt uit bijvoorbeeld, of is het niet zo. Nee, nee. Het, uh, het, het zijn echt de, de afbraakprocessen uh, rondom die elektroden die bepalen um, hoeveel, nee, wat het voltage is wat je eruit kunt ja. halen. Dus dat, dat, en dat proces is niet anders bij de ene of bij de andere plant. Wat wel belangrijk is, is dat we zo min mogelijk zuurstof rondom die plantenwortels hebben. Op het moment dat we zuurstof hebben bij die plantenwortels. Dan gaan de bacteriën hun elektronen afgeven aan zuurstof. Mm -hmm. En dan kunnen we er geen elektriciteit meer maken. Kwijt, ja, dan daarvoor. zijn we ze kwijt. Ja. Dus we moeten een waterverzadigde omgeving hebben. Dus die cactus die je net noemde, die kan helaas geen elektriciteit maken... Maar want die staat veel te droog. Hier in Nederland, ja. plek genoeg natuurlijk. Moerassen, veel ja. veengebieden, ja. daar zou dat allemaal kunnen. Absoluut. Want uh, uh, Ger vroeg daar natuurlijk ook, wat is, wat is de kracht? Hè? Wat, wat levert dat op? Je hebt een behoorlijk oppervlak ja. nodig natuurlijk. Als je dit werkelijk, je hebt het nu nog maar klein in een bakje... maar op grote schaal zou willen gaan gebruiken als elektriciteitsvoorziening. Dat klopt. En dan heb je een gigantisch gebied nodig? Uh, ja, aan de ene kant wel, maar je moet het uh, wel in het juiste perspectief zien. Als je nou kijkt naar bijvoorbeeld zonnepanelen... dan maken we inderdaad minder elektriciteit per vierkante meter... dan een zonnepaneel zou doen. Uh, tegelijkertijd, als je kijkt naar wat we nu groene stroom noemen... dus bio-elektriciteit dan verstoken we hout bijvoorbeeld in een kolencentrale... Um, dan zou je op 0,2 watt per vierkante meter komen... als je dat uitmiddelt over het hele jaar. Uh, wij maken op dit moment al 1 watt per vierkante meter met dit systeem. Dus we zijn al veel efficiënter dan we tot nu toe eigenlijk in de markt um, aan het gebruiken zijn. En als je dat dan gaat opschalen, dus inderdaad als je naar die moerasgebieden gaat... Uh, zoals je dat noemt, of de veenweidegebieden of rijstvelden bijvoorbeeld... Uh, dan kun je dus de bovengrond intact laten. He, dus het, het ecosysteem wat er nu is, dat kan daar blijven. En tegelijkertijd kun je er ook elektriciteit uit gaan halen. Tegen een hele lage prijs. Mm -hmm. En dat is natuurlijk de, de kracht... dat je gewoon verschillende functies kunt combineren... op hetzelfde oppervlak. Ja, Om even de gedachte te bepalen. Um, een stad als Utrecht. Hoe, hoe groot een oppervlak heb je nodig... om een stad als Utrecht op elektra te laten draaien? Nou, weet ik niet precies hoe groot Utrecht is. maar <lacht> nou ja, de vierde grote stad... En nou ja, ik, ik, kan, uh, ik kan het even in stapjes uh, wel uh, wat duidelijker maken. Uh, als je een plat dak hebt van, zeg, 100 vierkante meter, dus een flink dak, mm -hmm. uh, maar ook weer niet heel extreem, dan zou je daar uh, 2800 kilowattuur kunnen maken in de toekomst. Dat is 80% van een gemiddeld huishouden, van wat een gemiddeld huishouden aan elektriciteit mm -hmm. verbruikt. En dus dan kun je met je, met je platte dak, uh, dan kun je daar een groen dak van maken. Dan maak je en gewoon tegelijkertijd. Een tuin en tegelijkertijd elektriciteit maken. Ja. Ja. En als je dat nou nog groter wil doen... Ja. Um, dus als we even heel groot denken... dat we inderdaad de moerasgebieden van Nederland... Um, gaan volleggen met, um, met dit systeem... dan zou je met uh, 4% van alle natte gebieden in Nederland... zouden we ons target van 20% duurzame energie in 2020 kunnen gaan halen. Zo. Ja. Zo. Zonder dat je er ook iets van ziet. Want overal Precies. blijven gewoon de moerassen en de veengebieden ja. en de mooie ja. weiden... Ja, het wordt dat niks klopt. verpest door uh, molens nee. bijvoorbeeld. Maar voorlopig heeft uw bedrijf alleen nog maar een heel piepklein wereldbolletje... wat draait en licht krijgt doordat er twee draadjes in een plantenbak zitten. Dat het klopt. is voorlopig allemaal alleen nog maar heel klein. Ja, nee, we, we zijn inderdaad het bedrijf en de producten uh, nog aan het ontwikkelen. We zijn eigenlijk pas net begonnen. Het principe hebben jullie aangetoond. Dat is uh, ja. een forse stap één. Ja, dat is gelukt. Het is dus ons ja. gelukt om het te doen. En inderdaad dat een, een kamerplant met een wereldbol eraan die kun je nu via bestellen via onze webshop. Dat is de eerste stap. Uh, maar daar willen we natuurlijk niet, niet stoppen. Ja, maar dat is natuurlijk dus ook om mensen lekker te maken... en te laten zien, jongens, ja. het, werkt. het werkt. En dat moet je ja. altijd even op miniatuurschaal doen. Inderdaad. Maar ja. wat we ook al wel gedaan hebben... is um, op het dak van het Nederlands Instituut voor, uh, voor Ecologie in Wageningen... daar hebben we 25 vierkante meter groen elektriciteitsdak... Dus daar zijn we al bezig om op een veel grotere schaal... dan dat ene plantje, om daar elektriciteit te maken. En die kunnen we dus ook al gebruiken. Nou. En dat groene elektriciteitsdak, dat willen we het komend jaar verder doorontwikkelen. Uh, zodat we dat hopelijk volgend jaar in de eerste versie eigenlijk op de markt kunnen brengen. En tegelijkertijd zijn we nu bezig met het ontwikkelen van een prototype... voor. Dus de hele grote oppervlakte, dus voor ja. bestaande groene gebieden. Welke technische en wellicht ook fundamenteel wetenschappelijke hobbels moet daarvoor nog genomen worden door jullie? Er moet vooral nog heel veel, er moeten nog heel veel dingen getest worden. En dus in de, in de opschaling, daar zitten nog een aantal uitdagingen. Nou, noem, Want, noem er eens een paar. Als je, als je verschillende batterijen achter elkaar zou zetten, dan kun je als het ware kun je het voltage optellen. Want met een halve volt kun je nog niet zo heel veel. En een ledlampje heeft al anderhalf tot 2 volt nodig. Um, dus je moet eerst naar die 2 volt zien te komen. Nou, dat kun je dan doen door verschillende batterijen achter elkaar te zetten. Dat kan ook met onze plantenbakken. Als je verschillende plantenbakken achter elkaar zet... zou je dus theoretisch meer voltage kunnen gaan maken. Maar nu is het zo dat als een van die bakken niet zo goed werkt... want het blijft toch een levend systeem. Dus er zit, er zit variatie in tussen de een en de andere bak. Als je ineens een plantenziekte krijgt... Nou ja, goed, dat, dat, dat valt dan nog wel mee. Daar nou, we willen we het nog niet eens aan okay, denken, Gerard. Daar hè? gaan we niet aan denken. Even elektrotechnisch. De als, die, de als, die, als die ene bak het dan minder goed doet dan de rest... dan gaat hij als het ware de stroom consumeren van die andere. Dus dan wordt het in plaats van dat die vier bakken samen... dan twee volt opleveren... zou het kunnen dat die vier bakken samen nog steeds maar een halve volt opleveren. Hm. En dus daar zitten allerlei technische uitdagingen... In de, in de opschaling van het systeem. En als we nou kijken naar de hele grootschalige toepassing... Um, daar moeten we gewoon een heel ander soort systeem voor ontwikkelen, want je kunt je voorstellen bakken die kun je dus inderdaad aan elkaar koppelen en kun je op een dak van 100 vierkante meter kun je ze nog wel neerzetten, mm -hmm. maar op het moment dat je naar hectares gaat, dan ga je niet de hele bovengrond afgraven en daar allemaal bakken ingraven en die nee. vervolgens aan elkaar dan je, koppelen. Dan moet je, gaan samenwerken met mensen die bezig zijn met nanotechnologie. Dan moet je met hele kleine minuscule, dat zou ook te nog kunnen. ontwerpen dingen ja. gaan werken. Hey, wat we nu aan het proberen zijn is een uh, een slangensysteem ontwikkelen. Dus als het ware een drainagebuis... die je horizontaal inboort in de bodem... waardoor je dus de bovengrond intact kunt laten... en tegelijkertijd met de buis dus elektriciteit kunt gaan maken... Die buis wordt dan gewoon één langgerekte wat nu de plantenbak is... maar dan Precies. in de vorm van een ja. buis. En daar zitten dan beide elektroden in verwerkt. En, en uh, uh, u bent bezig, zegt u, dat, doet u dat in uw eigen bedrijf... of nog steeds ook in samenwerking met de Wageningen Universiteit? Want daar, daar komt u vandaan. Hè? Maar u heeft het meteen ook uh, uh, echt, waar wij het steeds over hebben... u wilde ook daadwerkelijk wat doen. Niet alleen iets moois uitvinden en iets moois ontdekken... maar daar ook meteen wat mee doen. Ja, dat klopt. Maar bent u nog aan de universiteit verbonden? Um, ik ben nog wel aan de universiteit verbonden... maar ik werk nu fulltime uh, aan de ontwikkeling van het bedrijf. Hè, van het spin-off bedrijf Plenty. En, en krijgt u waarschijnlijk, want onze uh, regering is ongelooflijk groen al jaren... die zijn er altijd enorm voor, dus u zult een hoop subsidie krijgen van ze. Um, we, we doen ons best. En ja, we, halen wel, we, we draaien nu nog volledig op subsidies. We hebben nog geen producten, grote producten op de markt, dus we hebben nog zelf geen inkomsten. Dus we zijn ook nog volledig afhankelijk van subsidies. Hm. Het wetenschappelijk onderzoek uh, is, loopt ook nog steeds, maar daar ben ik niet meer mee bezig. Ik ben daar... Wel op dat onderzoek inderdaad gepromoveerd afgelopen jaar. En sindsdien ben ik fulltime met bedrijfsontwikkeling bezig. En we zitten nu qua technologie en productontwikkeling zitten we precies tussen het wetenschappelijk gedeelte en de daadwerkelijke toepassing. En dat is een hele moeilijke fase om daadwerkelijk gefinancierd te krijgen. Maar het goede nieuws is dat er dus een aantal um, overheidsinstanties zijn die, dus, die daar van gezegd hebben van nou wij vinden het zo belangrijk dat deze technologie op de markt komt wij willen dat die ontwikkeling steunen en dan met name de grootschalige toepassing um, waar ook ja waar toch nog wel een grote uitdaging zit Er hebben gezegd er waren een aantal partijen dus de provincie Friesland het waterschap Rijn en IJssel en de provincie Gelderland die hebben de afgelopen weken gezegd nou wij vinden dit zo belangrijk wij steken daar allemaal 50.000 euro in ondanks dat er nog geen prototype is uh, wij bieden jullie de mogelijkheid om dat prototype te gaan ontwikkelen. Ja. Dat is prachtig. Ja. Dat is fantastisch. Provinciale maar, overheid dus. Ja. En is dan ook een volgende stap in, uh, uh, zichtbaar... dat het bedrijfsleven in, interesse gaat tonen? Nou, dat hopen we inderdaad. Dat we op het moment dat we dat prototype hebben... ook in staat zullen zijn om uh, bijvoorbeeld investeerders aan te trekken... en uh, pilots te starten... waarbij dus ook marktpartijen geïnteresseerd zullen zijn. Want waar we tot nu toe steeds tegenaan liepen... dat was dat investeerders zeiden van... Nou, ik wil wel investeren, maar dan wil ik eerst een prototype zien. Ja. Dan zijn we weg? ja, om een prototype te ontwikkelen hebben we mensen nodig. En om mensen aan te nemen hebben we geld nodig. Ja. Dan zijn die investeren ja, maar voordat je van mij geld krijgt. Kip ei Ja, precies. Dus ja. we zijn nu heel blij dat die, ja. dat die drie ja. partijen nu gezegd hebben van, nou ja. wij, wij doorbreken die impasse. Um, wij nu, durven de gok wel te nemen, ja. onder voorwaarde dat wij dan ook, als het lukt, uh, een pilot installatie krijgen volgend ja. jaar. Maar even nog dat bedrijfsleven dat is natuurlijk heel interessant, want als zij geïnteresseerd zijn, dan kunnen zij meehelpen, oplossen een aantal van die van die hoppels die jullie ja. nog die jullie tegen gaan komen. Absoluut. Waar je het zo pas over had. Ja, ja. ja dus we gaan ook uh, vanaf nou ja, vanaf dit moment gaan we ook echt actief op zoek naar de juiste ja. bedrijven om ons ja. daarbij te helpen. Denken jullie ook na? Want dit is het principe. Hm. Uh, dat, daar wek je elektriciteit mee op. Is dit principe nog toepasbaar op andere terreinen? Niet het opwekken van energie, maar op een, uh, een iets waar ik totaal niet aan denk. Um, ja, er zijn een heleboel mogelijkheden. Een van de mogelijkheden zou bijvoorbeeld zijn... om met dit systeem um, zoutwater uh, te ontzilten. Hm. Daar wordt nu ook aan de universiteit gaat, wordt een nieuw project gestart... om dat te gaan onderzoeken. Dus je zou met planten het water kunnen ontzilten... Uh, en tegelijkertijd daar ook nog weer een beetje energie uit kunnen halen. Dus er zijn heel veel combinaties en toepassingen mogelijk. En wat nog meer? Um, het, het systeem waarbij bacteriën energie maken aan, aan een elektrode... dat is mm -hmm. ooit ontwikkeld om afvalwater mee te zuiveren. Ja. Oh, ja, en, natuurlijk. Dus ook dat kan. En dat zou je dus ook weer kunnen combineren met planten. Dus dan kun je een Helofite filter um, creëren... waarin dus de planten het afvalwater zuiveren... en waarin je tegelijkertijd uit het afvalwater en de wortels van de planten de brandstof haalt voor je, voor je brandstof zelf, eigenlijk. Dus zodat je daar weer elektriciteit mee uit ja. kunt halen. Zeg nog even over, over het bedrijfsleven. Hè? Waarom zou het bedrijfsleven... je hebt al in het begin van het gesprek één ding genoemd... maar meer geïnteresseerd moeten zijn in deze techniek... in deze nieuwe techniek dan bijvoorbeeld in wat al bestaat zonnepanelen. Die hebben een voorsprong op jullie. Wat ja. zijn in jouw ogen echt de grote voordelen van dit systeem... ten opzichte van de zonnepanelen? Uh, er zijn er een aantal. Ik denk dat uiteindelijk moeten we gaan kijken naar... Welke duurzame oplossing past waar het beste? Nu heb je met zonnepanelen het probleem dat ze alleen maar overdag elektriciteit maken. En alleen maar als er direct zonlicht is. Dus op al die regenachtige dagen, waar we de afgelopen tijd niet veel van gehad. Maar gemiddeld in Nederland hebben we veel regen. Um, en dus minder zon. En bovendien, s'nachts werken die zonnepanelen niet. Dus op het moment dat je de elektriciteit nodig hebt. Dus op het moment dat je de lichten aandoet. Dan doen die zonnepanelen doen het niet. Hm. Um, dit systeem werkt dag en nacht. En in principe het hele jaar door. En ook als er niet direct zonlicht is. Mm -hmm. Dus met name in gebieden waar je minder zonlicht hebt... Um, dan bijvoorbeeld op de Evenaar... Is, is dit systeem uiteindelijk heel aantrekkelijk en heel efficiënt. Maar in de winter, als die planten eigenlijk in een soort uh, uh, winterslaap zijn? Nou, het mooie is dat de bacteriën actief blijven. Dus mm -hmm. ook als de planten niet heel actief zijn... Uh, dan wordt er nog steeds elektriciteit geproduceerd. En pas op het moment dat het systeem helemaal bevroren is dan maken we geen elektriciteit meer. Nee. Maar zodra het systeem weer ontdooit, gaat het dus ook Precies, vanzelf dan gaat weer. Het is continu. Ja. Even ja. die zonnepanelen. Hè? Dan denk je onmiddellijk aan China, tenminste wij wel. Want Altijd. die hele zonnepanelenindustrie ja. is natuurlijk kapot geconcurreerd... door uh, goedkope Chinese panelen. Um, China blijkt ook interesse voor dit principe te hebben. Ja. Uh, ligt hetzelfde lot uh, voor jullie vinding niet op de loer... als voor de zonnepanelen? Dat risico is er denk ik altijd. En ik hoop van harte dat de Chinezen heel hard aan de slag gaan... om deze technologie ook te ontwikkelen, want daar kunnen wij ook van leren. Tegelijkertijd hebben wij wel uh, het patent op deze technologie... Dus dat geeft ons een klein beetje hé, commerciële voorsprong. Een klein en... beetje, want ja. we weten allemaal hoe er met patenten omgegaan worden. Ook dat. De, dus dat risico blijft altijd. Ja. Ik denk, wij hebben ondertussen een heleboel uh, als je maniaren Als je geen risico's wil lopen, zijn. moet je in je bed blijven liggen. Precies. Uh, als, ja. je, als je geen risico's wil lopen, ja. moet je ook niet een eigen bedrijf starten. Nee. Als je geen risico's wil lopen, moet je niet leven, toch? Eh. Precies. Je zei trouwens in een interview ook nog... er zijn nog veel meer uh, methoden denkbaar uh, om elektriciteit op te wekken. en uh, uh, uh, uh, uh, Kun je ons verrassen met een aantal die we nog helemaal niet kennen. Bijvoorbeeld de waterstoftechnologie. Die, die sukkelt nou een beetje geloof ja, daar ik. Daar iedereen al dertig jaar over. Roept iedereen precies. Ja. Maar uh, heb je nog andere uh, modaliteiten, voorbeelden... waar wij nog helemaal niet aan gedacht hebben? Um, een hele interessante, vind ik, is bijvoorbeeld uh, Blue Energy. Dat is um, het systeem om elektriciteit te maken... uit uh, het mixen van zoet- en zoutwater. Hmm. En het... Lijkt een beetje op wat wij doen. Het is een systeem met uh, koolstofelektroden. Uh, maar daarbij gebruik je dus uh, zoet- en zoutwater. en het verschil in, uh, nee, in zoutgradiënt tussen die twee. om daar elektriciteit uit te maken. En het leuke daarvan is dat het ook voor Nederland weer heel aantrekkelijk is. omdat we in Nederland toevallig heel veel zoetwaterrivieren hebben die in. Zoutwaterzeeën ja. mm -hmm. uitkomen. Ja. Ja, dus het ijsselmeer. Het ligt voor het oprapen de, de, de, hè? Ja. De, Bij de Afsluitdijk wordt nu een, uh, een eerste grootschalige pilot gebouwd uh, om dus inderdaad dit op grote schaal te testen. En ik vind het heel interessant om te zien wat daar allemaal gebeurt. U ja. bent heel erg bezig met met duurzaamheid en dus ongetwijfeld ook met de toekomst. Nog een ruime minuut zou u ons kunnen schetsen wat uw droom voor de toekomst is. Nou, niet zozeer ik, alleen voor uw eigen bedrijf, maar iets breder. Nou, wat, wat ik net al zei. Ik denk wat belangrijk is, is dat we in de toekomst gaan kijken naar welke duurzame bronnen kunnen we waar het beste toepassen. Dus we moeten naar een matrix van verschillende duurzame technologieën die um, op een bepaalde plek kunnen worden toegepast. En je ziet het nu met zonnepanelen al gebeuren, dat die steeds meer decentraal ook toegepast gaan worden. En we moeten ons denk ik niet blind staren op één technologie en zeggen: deze is veel beter dan de andere. He, wat ik net ook zei met onze technologie... die heeft een aantal hele grote voordelen... ten opzichte van andere technologieën. Maar het, het is ook niet um, het ei van Columbus uiteindelijk. We gaan het ja. Met één technologie gaan we het niet redden. En we moeten daarin flexibel blijven. En je moet daarin zo efficiënt mogelijk worden. En ik hoop wel, voor mijzelf... dat deze technologie natuurlijk daar een wezenlijk onderdeel van gaat uitmaken. Ja. En dat we dit uh, wereldwijd kunnen gaan uitrollen. En dus ook een verschil kunnen gaan maken. En ik denk dat wat heel aantrekkelijk is... is dat het systeem heel goedkoop gaat worden... Um, en heel duurzaam, want er zitten geen um, schaarse metalen in. En je zou dit dus ook, uh, met name in ontwikkelingslanden... bijvoorbeeld heel goed kwijt kunnen. Decentraal. En dus de, de mensen die nu geen elektriciteit hebben... daarmee wel van elektriciteit voorzien. Oké. Okay. Marjolein Helder, milieutechnoloog van het bedrijf Plant E. Uh, zij hebben de vinding dat je elektriciteit opwekt... Uh, vanuit de aarde rondom levende planten. Dankzij die levende planten kan dat ook. Ja. Heel erg bedankt. Wilt u meer hierover weten? Ga naar onze site, www.vpiero.nl en wij zijn straks na het nieuws weer bij u terug. Tot zo. Onvoltooid verleden tijd op de radio.